Annie, ik sta hier. Ja, boven ik sta hier. Bij het orgel. Ja, ik zie het wel. Er ik spook kan... van de opera. Hier boven staat ja, Ik heb nee, Brom en Pech. Gewoon zingen. Waarheen? Waarheen toch? Waarheen? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn wij? Bob, je moet nu orgelen hoor. Nee, orgelen, dat hoor. Ik. Je moet orgelen. Ja, leuk is dat, je moet, je moet orgelen. Waarvoor moet ik orgelen? Waarvoor orgelen? Spiek. zingen, Zingenkreng. Ja, ja, ik vind het gewoon moeilijk met deze mensen. Je moet zingen, dagen. je moet je, je moet gewoon gaan zingen. Het is wel kerst hoor, Bob. Kerst hoor je samen de ja, vieren met de ik familie. Ben opeens waar ik weg weggelopen. Nou, kerst is een groot. Kerst, kerst alleen is toch wat lekkers. Oh. Nou, Vonder een zijklok aan je kerstboom. Ja, ja. <laughs> wat is dit? Maar wat uh, niet zo snel blijft van de zitten straatjes af met je vingers? La Heen, maar waarheen, maar waarvoor, waarvoor, voor, waarachter, voor, maar waarin, maar af te maken, in, maar in, maar in de kousje. <laughs> Nou, la, is in de, de, de, de nacht! Wilhelmus ja, van der Sauer, ben ik van Duitse bloed. Het vaderland getrouwen, ben ik tot in de doet. Een groene kerkersbus voor het koninklijk gezin. Nee, we willen van de onze toekomstige koningin. Ah, ah. Ik anders. vrij, daar ik doe Mieke, telk op dit hart. Ik ga weg. Ik weg. Ik je weg. Ik Ik ga weg. Ik ga Ik ga weg. Ik ga weg. Ik ga weg. van ga Ik ga weg. Ik ga Ik ga weg. Mag ik beetje je meerijden? Wat zeg je meerijden? Ja, ik meer, heb hè? wel met pech. Ja, bom. het is kerst. Wat kerst? Ja, ik is... ga geen spook rijden. <laughs> Prettige feestdagen! Ja. ja een, een, jij gaat gewoon lopen? Ja, een heel gelukkig nieuwjaar.